Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De man die is opgepakt voor het doodschieten van drie mensen in Rotterdam-Ijzelmonden... was voor zijn arrestatie al een keer gecontroleerd door de politie. En dat gebeurde nadat er een tip over hem binnenkwam. En bij die controle werd de man nog niet opgepakt... Wel werd er een foto van hem gemaakt en mede daardoor kon de politie hem gisteravond laat alsnog inrekenen. De man van 24 wordt verdacht van drie keer moord of doodslag en het hebben van een vuurwapen. Voorlopig zit hij vast en mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat. En de schok door de gebeurtenissen is groot, zei burgemeester Schouten net op de persconferentie. En mijn gedachten gaan allereerst uit naar de nabestaanden van de slachtoffers. En ook hebben wij aandacht voor de mensen in de wijk... ...die hierbij betrokken waren. Ze waren getuigen van deze vreselijke gebeurtenis. Of hebben verdriet om het verlies van hun buurtgenoten. Bij een ongeluk in Friesland is vanochtend een automobilist van 22 om het leven gekomen. De bestuurder raakte op de N356 van de weg en mogelijk vanwege de gladheid. Hij raakte zwaar gewond en overleed later. In het zuiden van Limburg is vanochtend een aardbeving geweest. Hij had een kracht van 2.4 en het epicentrum lag bij Kerkrade... Het gaat volgens het KNMI om een natuurlijke aardbeving... die niet door bijvoorbeeld gaswinning is ontstaan. En er lijkt geen schade te zijn in Limburg. Ja, en wie voor het sporten eerst naar de wc gaat om te poppen... zou beter presteren. Dat blijkt uit een Taiwanese onderzoek. En deze onderzoeker bij de VRT zegt hoe dat kan. Daar gaat het eigenlijk over een dertiental triatleten die zich getest hebben... met een aantal cognitieve testen. Dat zijn testjes waar je wat kleuren moet herkennen... waar je snel moet reageren met je brein. En daar hebben ze gezien dat ja, als je voor die test naar het toilet gaat... ...dat ongeveer 60% van die testkandidaten beter scoorde op die testen. En mensen die dan ook magnesium namen, wat een soort van laxeermiddel is... ...dat 100% beter zouden presteren. Ja, er is dus een verband tussen de hersenactiviteit en de darmen. Bovendien, voor een toiletbezoek gaat er ook meer bloed naar het darmstelsel... ...waar je dat juist nodig hebt voor de spieren. En de arts adviseert trouwens nu niet iedereen om voor het sporten wat laxeermiddel te nemen. En weer dan nog, af en toe een winters buitje. Tussendoor is het droog en schijnt de zon ook hier en daar...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 Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. If a is on fancy that's only be the Love is so funny Stick with me And I'll ride with you To the end of the line Hold my hand and I'll walk with you Through the darkest night When I smile I'll be thinking of Rip van ZFM. GF. Girls enjoy, she don't play around, you like to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 Zandvoort en de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die verdacht wordt van drie moorden in Rotterdam... was eerder al gecontroleerd door de politie. Bij die controle werd de man nog niet opgepakt. Wel werd er een foto van hem gemaakt. En mede daardoor kon de politie hem later arresteren. Over zijn motief is nog niets bekend. In Qatar spreken delegaties van Israël en Hamas... naar verwachting opnieuw over een staakt het vuren in Gaza... en een gevangenenruil... Dat ligt al langer op tafel, maar gesprekken daarover hebben vooralsnog niets opgeleverd. Bij Kerkraden is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 2,4. Mensen zeggen dat ze de aardbeving goed gevoeld hebben en er zijn nog geen meldingen van schade. Het weer bewolkt, regen en af en toe wat zon, natte sneeuw in het binnenland en 3 tot 5 graden. VLM.